Goedemorgen, ik ben Dio Kuteertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Casino's maken nog steeds reclame op straat. Eigenlijk was de afspraak dat er vanaf 1 april... geen posters van gokbedrijven meer in bushokjes en langs de snelweg zouden hangen. Maar niet iedereen houdt zich daaraan, zegt verslaggever Nick Wouters. Ze zeggen de contracten die lopen nog... die hadden we al eerder afgesloten voordat deze afspraak gemaakt is. Um, maar er zijn ook bedrijven die pas onlangs een uh, vergunning hebben gekregen... om online gokken aan te bieden. En die zeggen, ja, wij waren geen gesprekspartner... wij wisten niet dat uh, deze afspraak... Waar ik eraan kwam. Dus ja, wij gaan hier mee door, want wij willen gewoon naamsbekendheid krijgen. De regels voor reclames worden de komende tijd alleen maar strenger. Vanaf het einde van deze maand mogen er geen reclames meer worden gemaakt met rolmodellen zoals oud-voetballers. Drugsverdachten komen steeds vaker vrij terwijl ze nog bericht moeten worden, zegt het openbaar ministerie in het AD. Ze zien daar dat het vaak lang duurt voordat de rechtszaken beginnen, omdat er een tekort is aan rechters. Om te voorkomen dat mensen heel lang in voorarrest zitten... mogen ze vaak de uitspraak thuis afwachten. Het OM Oost-Nederland is bang dat criminelen in de tussentijd... gewoon doorgaan met hun verboden handeltjes. Een spannende vondst op de zeebodem bij Colombia. Er zijn daar meerdere schepen ontdekt van honderden jaren oud. En één ervan heeft een goudschat aan boord. Munten die nu miljarden waard zijn. Er zijn ook kanonnen en vazen in de wrakken ontdekt. Als je afgelopen weekend ergens stond te verregen op een festival en dacht dat jij het zwaar had... ...denk dan maar even aan de deelnemers van de Fiets Tocht. Die moesten gisteren door weer en wind 235 kilometer door Friesland fietsen. Volgens de organisator waren er nog nooit zoveel afhakers als dit jaar. Ik denk dat we totaal 2000, 2000 uitvalgen hebben. Dus ik heb het idee dat het toen heel veel mensen uh, het goed voelen en stad binnen. Ja, het dan voor de twaalf of keer weer was... Nou, dan, dan is het denk ik een tocht, natuurlijk. Volgens hem waren er dus zo'n 2000 mensen die de finish niet hebben gehaald. Omdat ze door het slechte weer eerder zijn afgestapt. Het weer, het is een stuk rustiger weer vandaag. In het noorden en zuidoosten kan het een beetje regenen. Maar de rest van het land houdt het droog bij gaat of 19. Morgen wisselvallig en een gaatje koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden nu vrij snel korter. Alleen op de A1 heb je nog wel een kwartier vertraging van Amersfoort naar Amsterdam, tussen Blarikum en naar de West. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is het nog druk tussen Schiphol en Amsterdam-Sloten. Vertraging daar is iets meer dan 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 at the door Somebody's ringing the bell Someone's knocking at the door Somebody's ringing the bell Do me a favor Open the door And let them in Ooh, yeah. Someone's knocking at the door Somebody's ringing the bell Someone's knocking at the door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 I'm hey. hey. I'll open the door and let him in. Petep, petep, pet pet pet pet Goedemorgen, mannen. Goedemorgen, he. Goedemorgen, heer. Tien over tien hier bij uh, ZFM. Ja. En, ja. en uh, de leukste platen. Ja, ja. de heerlijke. Paul uh, McCartney. muziek van Paul, zeg. Ja, Tino ja, ja. ja, wordt... over Tino. Maar hij is er niet vandaag, zie ik. Tino, oh, nee, Tino Daar heeft, heeft zich afgemeld. Oh, ja, had antwoord. je dat niet gezien nog? Nee, ik had het niet net. Ik heb geen, uh, alleen thuis internet. Oh! Bij bundel, we hebben natuurlijk hartstikke druk gehad die week. Ja, Op die bundel, ja. Maar ik kost een Dat is met hele bundels leeggelopen. Ja, ja, ja, jullie, uh, jullie ja Dat dus, uh, dus krijg je natuurlijk, hè? Ja. Ik zag het nog leeglopen. Ik, ja, ja, kijk, toen jullie. Op die geweest, natuurlijk, hè, jullie? Ja, want ja. Dus, dan kun je nagaan hoe je dus bent verslaafd aan al die ja. internet shit. Ja, ik hoop. Want je bent. Uh, je doet je wilt dus dingen doen die je normaliter kunt mm -hmm. doen, omdat je dat internetverhaal hebt. En nu lukt dat dan ineens niet meer. Dus dat is eventjes omschakelen. Maar ik heb een KPN gewoon. Een, een, een, een, hoe heet het? Uh, dan mag je in het buitenland ook gewoon. Uh... Ja, ik ook. Maar als je dan zoveel verbruikt, klaarblijkelijk. Uh, nee, nou, nou, je, je verbruikt, het, verbruikt het, niet het. veel. Je hebt, je hebt gewoon niet veel. Weet je, het is dus ja. hetzelfde als je boodschappen doet met uh, ja. een met, met tientje... en je wil voor uh, 300 euro ja. Een ja. boodschappen nee, doen, dan gaat er wat meer die slag is <laughs> ja, er. Ik ga ja. dus ook met de firma Mobiel overleggen of dan er nog wat rek in zit. Ja, dat lijkt mij toch ja. ja. mogelijk. Ja. Maar het is voor het eerste ja. jaar, vorig jaar hebben we ook zitten, zitten... Oh nee, vorig jaar niet. Nee, dan nee. Nee. <laughs> drie jaar geleden. Jeetje, het gaat snel. Maar ik zag mooie filmpjes van jullie en de, ja, dat... Uh, ja er natuurlijk in, hè, die filmpjes. Ja, we we ja. hebben ook een, een nieuwe, hoe heet het, hè? Een, een, een, een eigen uh, youtube uh, site. Ja, hele gevaarlijke dingen deden jullie Dingetje, met, met de enige, ding, Jongens, schrijf <laughs> even op. Iedereen pen en papier bij de hand. Dingetje, de enige echte. Daar staan alle clips en alle dingen ja. op die wij in de jaar, loop der jaren hebben gemaakt. Maar leuk, leuk. Gaan, uh, ik heb een vriendschapverzoek gestuurd, naar dat, maar dat is nog niet aangenomen. Dus, uh... Een vriendschap, Ja, ja kan niet ja, alles ja, tegelijk. Ja. Hè? Nee, maar ja, uh, kijk. Het uh, ja, uh, gaat onder de screening. Ja. Het, ja, ik heb het uh, gedaan, maar uh, nog geen reply erop uh, teruggekregen. Dus ja, maar je, je kan toch gewoon te... kijken? Je hoeft er niet meteen vriend, vrienden ja, te worden. Ik, uh, kijk als uh, Tino vriend is en uh, weet ik helemaal wat. Uh, ja, dan ben je, dan moet maar jou ik voel ook... ik me een beetje uitgesloten. Nee, dat is waar. Dan moet, ja. je, dan moet je ook uh, vriend worden. Ja, dank je wel, vriend. Fijne, fijne vrienden een fijne vriend. Ja hoor. <laughs> ja, ja, uh, uh, de halve half zand wordt is bevriend met uh, de enige echte dingetje en uh, ik dit. Nee, maar ja. we hebben ook een uh, gember neutrale. Uh, gember neutraal. Uh, gember -neutraal. Nou, ja. gember -neutraal. Nee, jullie staan in Frankrijk, jullie met het vliegtuig? Nee, we staan in Spanje. Noord o, Spanje, oké. Met het vliegtuig? Ja, vanuit Rotterdam. Of oh, vanuit Rotterdam. Ja, ik ben ja. net vragen. Anders ben je ja. ja. nog in de rij. Perfect. Oh, ja, nee, dat was echt een. een oh, bare, Rotterdam. wat Frankrijk of niet? Ja, want helemaal het tijdstip in oogenschouw genomen ja. waarop wij vertrokken, heel vroeg ja. in de ochtend. Daar rijdt er nog nauwelijks iemand nog richting nee, de tam. Dus ja. je bent daar uh, net zo snel als dat je normaal niet ja. naar Schiphol rijdt. Parkeren gaat makkelijk. Parkeren makkelijk, P3, eentje ja. per ja. dag. Ja. En dan je zet je koets neer, je steekt over en je staat in een al. Ja, waar niemand eigenlijk ook uh, is. Ik bedoel, nou die ja, die ja in vergelijking naar... met Schiphol kan je stellen dat er bijna niemand ja, was. dat, dat ja. bedoel ik ja, ja. eigenlijk. Nee, nee, het is helemaal, uh, helemaal schip. Ja, top. Goed gedaan. En, ik heb er een liedje van gemaakt. Oh. Oh, wat leuk. Toen wij uit Rotterdam vertrokken, vertrokken, vertrokken wij uit Rotterdam. Ja, dat is... Dus het is heel goed gelukt allemaal. Ketel, ke Ketelbinky. Met een de muis, de muis in het vooruit, nee hoor. Ja. Ja. Oh, ja. Hartstikke leuk man. En uiteindelijk ja. hebben wij dan een week ver weinig gedaan. Nou, ik heb jullie foto's gezien met, met Rosado. En, en, en ja, dat ja, was dus optillen. Ja, ja. ja, <laughs> ja. Zie je niet hoe gespierd het allemaal is geworden. <laughs> maar jullie hebben wel van gemaakt. Ja, zeker. Ja, het, het, het, is, het, is. Het, is, het is met geen pen te beschrijven. Ja. Maar, hoe lang komen jullie daar al ook weer? Bijna ja, ja. 50 jaar nu. Vijf, vij, hoeveel? 50. Bijna 50, 50 jaar. Ja. Ja. Ja. Goeiedag. Ja. Nee, ja, 50 jaar. Nou, ja, ik ik uh, was ja. 17. Ja, <laughs> en ik ben nu 67. Maar elk jaar geweest? Ja, nou, paar jaar wel. niet, paar jaar niet, Vrijf maar... Wel. Ja, vrijwel we wel. hebben in ieder geval uitgerekend... dat we een jaar van ons leven daar gezeten oh, okay. hebben. Oké. Ja. Altijd hetzelfde hotelletje? Dingetje. Nee, nee, nee, nu niet meer. Oh, dat nu hebben nu we wel meer. een tijdje ja. gedaan. Ja. Ja. Maar het is een jaar een, twintig in hetzelfde hotelletje... 22 jaar, dacht ik. 22 ja. jaar. En dat, hebben we, dat is uh, verbouwd geworden. Maar je ja. hebt het hele plaatjes die ontwikkelen. In, in ja, ja, en het mooie daarvan is... In, in, in, in... Dat er niet zoveel veranderd is. Dat er niet zo heel veel veranderd nee, is. <lacht> en de veranderingen die ze hebben gedaan in de loop der jaren... dat zijn echt verbeteringen geworden. Ja, want ja, we zien ja. in, ons, in, in ons land dat uh, niet elke verandering per definitie een verbetering nee, is. Nee. Dus is echt... uh, ja, en ik moet zeggen... Ik, ik weet niet of het ligt aan het soort toeristen dat er komt... maar brandschoon. Ja. Brandschoon enige, poen. af en toe uh, een, uh, een sigarettenpeuk... en een kleine drolage bij een boom geparkeerd. Er stond dan een hond en waarvan het baasje te broert was om het op te, het ruip, op te ruimen. dan wel geen zakje. Want, want ook zijn. daar ja. moet je het uh, opruimen. Ja, en sterker nog, als de politie daarin uh, ziet dat je je hond het leger bent... en het wordt een heterdaadje, dan krijg je een fikse boete. Ja, ja, oké. Okay. Interact. Ja. Ja, zeker terecht. Ja. Ik bedoel, er op straat. Ja, hè? precies, en dat stijgt uh, heel erg snel. We, niet we hebben. kunnen niet zeggen waar het is, dan gaat iedereen erheen en dan ligt nee, de velder ook vol. Maar, maar was het ook weer? Uh, <laughs> <laughs> nee, we vertellen het maar niet meer. Nee, het is klaar. Het is uh, Noord-Spanje ergens. Oh, Noord-Spanje, ja. Noord anders okay. ja, wordt het veel te druk. Zorg In de buurt dan, van, dan van, van Barcelona? Of niet? In de buurt ja, van uh, Barcelona. Badalona, ja, 100 nee. kilometer van Barcelona. Oh, 100 kilometer. Naar het noorden of naar het zuiden? Naar het noorden. Oké, okay. ja. naar het noorden zie je het een ja. de Franse grens aanwezig. Nou, nou de ja, kontraai, tussen de Franse ja, grens en Barcelona. Mooi deel van Spanje wat mij betreft. Ja. Ja. ja. Oké, okay, is dat zo? Ja, ja. ja vind Koste ik wel. Costa Brava is ja. mooi hoor. Ja, ja is mooi. mooi. Ja. Ja. In Zuid-Spanje bijvoorbeeld... Uh, Marbel, Costa Blanca. Marbel, ja. Nou, Costa Blanca, een babydorp, daar Tol wonen natuurlijk allemaal bejaarden. Ja, ja. Maar als je nog verder naar het zuiden gaat, Marbella, ja, daar wonen natuurlijk de, de, ja, de crème de la crème van onze Nederlandse. Absoluut. En, en de ja. buitenlandse criminaliteit heeft daar, ja, uh, ja. is daar ook neergestreken. Ja, ja, en, mooie bootjes. En, ja, en de andere helft van de mensen dat zijn van die onsloos. Ja, Weet je ja, ja, ja, ja. <laughs> die, die daar uh, van hun laatste AOW een uh, 25-hoog een appartementje hebben gehuurd <laughs> waar als je uh, goed hard op de deur klopt de ratten de deur open doen dus uh, ja, ja. ja, dat wil je allemaal niet zitten nee. nou ja, goed, hoewel uh, er ook hele mooie plekken zijn ja, nee, in het zuiden van Spanje oh, zeker, nee, als je, je een beetje naar binnenland gaat ja. Migas en, en uh, Ronda en zo. Ja, maar ik moet er niet aan denken plaats. om uh, twee weken in Torremolinos te zitten nee, ik ook niet ik heb er wel gewerkt <laughs> in, uh, op Mallorca in Arenal maar die jongen is uh, doodgeschopt. Oh ja, ik dacht al, <tie> onbekend bekend voor je. Ja. Maar toen allere gebeurde dat nog niet, al. hoor. En, uh, nee, met Erik de Zwarte. Met, uh, oh, leuk. In de, de Veronica-bar. En dan oh. uh, moesten wij presenteren. En dan kregen we alles gratis. Vreselijk gelachen <tie> ja? natuurlijk. Ja, dat is al ongetwijfeld. Ja. Ja. Nou, muziek, jongens. Ja, ja. Lekker, een muziekje. Uh, ik je heb een heel leuk muziekje. Ja. In het kader van uh, de vakantie. En het is de American Dream. Dus het is een hele andere kant op, hoor. Andere oh, maar... kant op, ja. ook leuk. Wel ben je leuk. Ja, zeker leuk. Ja, ligt niet in de buurt. Vind jij het leuk, Frank? Ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het ook leuk. Ik ben er heel enthousiast over. En ik heb 581 liedjes, dus we kunnen even door. <laughs> of we die in die twee we kunnen draaien, dat is vers twee. Dat is vers twee, ja. I beg your pardon, mama, what did you say? Mijn mind was drifting off on Martinique Bay.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 Down of my ear. I feel a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. I think you're making in the moonlight. Sandy beaches. go so easy with that rain falling down I think a tropical vacation is Ja, jongens, ik, spreek, ik, uh, ik zie net een, een, een, heel, uh, een heel artikel in de krant staan over de afsluiting van de Haltestraat. Nou uh, niet iedereen is er blij mee, maar uh, ik begrijp niet waarom, uh, niet waarom zou je er niet blij mee zijn. Nou, er zijn ook uh, bewoners die zijn in de omliggende straatjes. Uh, zoals de, die diërkeni En, uh, en de, uh, er zijn er meer natuurlijk: de Koningsstraat. Uh, ja, ja, ja, die hebben natuurlijk wel uh, kunnen overlast uh, krijgen natuurlijk. Hè. Dat is wel waar. Ze kunnen moeilijk hun uh, huis bereiken. Uh, als ze al kunnen parkeren trouwens. Hoor, want dat is natuurlijk ook... Ja, dat wordt natuurlijk... Uh, maar, ja. Ja. maar goed, ja, dus parkeren overal, is ook een heel apart joh, verhaal. Maar, ja. Ja. Uh, ja, ik, ik, ik denk dat we dat dus van vijf uur tot, uh, tot s'nachts doen. Hè. En uh, ja, ik denk dat daar een Aardige balans in is gevonden dan, weet je wel. Want uh, die winkels die zijn natuurlijk overdag gewoon bereikbaar, dat is, dat, dat is duidelijk. En het uh, is voor cafés en uh, restaurants goed om hun terrassen wat te, te uit te breiden. Ja, ik bedoel, ja. nee, als het vanaf vijf uur middags is. Maar ik zou het zonde vinden om dat de hele dag dicht te gaan. Nee, dat doen ze niet. Nee, nee dat is, nee, dat is niet de, dat de dat bedoeling. Nee, nee, nee, nee, vanaf, vanaf vijf uur en. Uh, ja, en dan uh, mogen er wel fietsers uh, rijden, maar geen brommers. En uh, dat zul je dit een jaar nog niet krijgen, maar je krijgt later dus een, een fysieke afsluiting door zo'n zo, zo paal die omhoog kan komen. Ja, ja. En dan komen camera's te hangen uh, en, en die moeten ervoor zorgen dat, uh, dat die brommers niet uh, er niet doorheen gaan rijden. Ja. Want die kunnen natuurlijk geflitst worden met een, met een uh, met hun plaatje achter. Ja, ja. En uh, ja, ik vind het op zich wel een goede. Ik denk het ja, maar <coughs> ik denk dat er in, in, in eerste instantie heel veel bonnen worden uitgeschreven. Ja, dat zou best kunnen, maar ja goed, als je er één of twee gehad hebt, dan zullen ze daar wel die met, die, met... Ja. Ja, maar met de eerste kun je, bonnen kun je niks zeggen. Hè? Nee, met de eerste twee bonnen daar kun je weinig zeggen. Maar, uh, ja, ja de, de, de, de bewoners zijn een beetje bang voor uh, dat er. Uh, te veel ve feest wordt gevierd. Ja, maar goed. Er uh, is dus lawaai en uh, als je net, als je de het, mensen op straat. Als je, als, je, als, je, als je het weer van het afgelopen weekend hebt... dan heb je daar niet zo veel nee, van. Nee, dat, dat valt ergens mee. mee. Nee, nee, valt het, er <laughs> mee. <laughs> het ging het uh, flink keer. Ja, idioot man. Ik bedoel, ja. hier, vorige week stond hij in de Sanfordse korant uh, van Marco Putto. Dat is de beerman, zeg maar. Ja. Dat er twee geweldige stranddagen aan zouden komen. Maar ja, het was natuurlijk één trieste boel op het ja, strand. Hè? Ja. Ja. En dat in het Pinksterweekend, dat is toch, komt toch hard aan, denk ik. Ja, dat is jammer, ja. Ja, dat is zonde. Want uh, ja, ik wil het niet te veel over het weer hebben. Maar het is natuurlijk, was natuurlijk dramatisch voor de mensen. Ja, zie hier maar helemaal niemand kan het voorspellen. Nee, ja. dat gelukkig ja. maar gelukkig niet. Ja. Nee, want dan heb je wel daar wel. ook nog een ja. oorlog over ja. ja. Dat weet je wel, hè. Ja, ja, ja, ja. ja dan morgen weer. Net zo ja. makkelijk. Dus, dag niet meer, maar morgen het, meer. het niet over die oorlog hebben? Dan uh, vind ik alles beest. Huh? Nee, gewoon. Heb ik over het weer? <laughs> ja, nee, dat is goed. <laughs> dus we mogen het O-woord ja, uh, no, niet uh, gebruiken. Het O-woord okay. is een no-go. Nou ja, uh, ik zeg alleen maar: je zou daar ook een oorlog over ja, kunnen hebben. Nou ja, als het daarbij blijft, vind ik het prima. Ja. <laughs> dus ja. <laughs> Kijk je, kijk je wel uit. Ja, maar het wordt, le ja, wordt levensgevaarlijk. Ja, ik denk dat het Poetin helemaal kan niks te veel, Dat is wat verwerend is. Ik bedoel, nee, denk ik denk het ook niet. <laughs> denk, denk je wel? Nee, ik denk nee, het wel zeker. Ook niet. Nee, nee. Ja, laten we daar en, niet over En er wordt een uh, glasvezelnetwerk uh, uh, aangelegd. Ja, ja nou, dat, dat is uh, volgens mij van een, een, een, een buitenstaande partij. Buiten Ziggo, zeg maar. Hein, als jij... Ja. Glaspoort. Glasvezelnetwerk. Maar ja. Als jij wel zeker al een goede glasvezelverbinding hebt met je internet... dan, dan moet je nee, daar... je hebt nog geen, helemaal geen glasvezel. Het ja, ja, ligt er, al. Ja, ja, dat ligt dat er wel. Ja, dat ligt er wel. Dat ligt ja, zeker ja. weten. Dat heeft Siggo zeker wel. Ja. Dat? En dit ja. is een nieuwe partij eigenlijk in het geheel. Ja, die, die, en die uh, gaan uh, die, het ernaast leggen? Uh, ja, nou, dat weet ik nou, niet. Weet niet maar, uh, apart dat, dat heeft te maken met... Uh, als je bijvoorbeeld uh, iets, iets naast... Uh, dus een andere partij als Siggo wil nemen... als abonnement. Dan scheidt het zo. Als de ene buur KPN heeft... zoals ik heb KPN... Ja. en de buur daarna Ziggo en daarna weer iets anders voor zover dat bestaat. Ja. Dan, dan, moet het, dan krijg je dadelijk dus drie glaskabels. Nou, uh, baan, nee, volgens, nee, nee, nee. De, volgens mij is het zo... Nou, wat ik ervan begrepen heb... dat de glasvezelkabel al in de grond ligt. Aha. Voor uh, zover ik uh, geïnformeerd ben als Ziggo-abonnee. Okay. En dat um, als je een ander abonnement wil hebben... dat daar dus alleen vanaf de hoofdleiding een, een aftakking naar de heer Paardenkoper zou uh, ja, kunnen gaan. Kijk, ja. dat, is, dat, is, dat is wat ik heb meegekregen. Ja, dus ik heb met kader van de vooruitgang er... opgegeven... voor dat hele glaspoortverhaal. Heb je dat je je opgegeven? Ja. Ja, ja, ja, ja, goed. ja. Kan natuurlijk. Heel, heel goed, Frank. Ja, goed Ik ben niet zo'n modernist, maar ik denk als mis ik de boot weer. Ja, ja, nou, ja, voor ja. de zekerheid. Uh, dan de, ik, dan uh, dat reclamespotje van... Uh, dat wordt toch niet zo uh, groot, weet je. <tie> uh, dat <tie> giga dat wordt toch niet zo groot. Ja, maar dat wordt dus wel groot, maar goed. Maar die, die, die, dat glasvezelnetwerk... dat kwam uit Engeland jaar Ja, dat ben ik ook niet bij Volgens ja, ik ik, ik, ja, ik ik mij zijn die, zijn, zijn die verbindingen gelegd... vanaf op zee... Ja, dat, dat Is dat ze bij je ja. Talassa aan het doen was. Ja, inderdaad. Ja, ja, dat was ja, oh, ja. Ja. Ja, ja, ja. al zoiets gehoord. Man. Ja, dat was een paar jaar terug al. En daar ja, ga jij allemaal gebruik van maken, Frank. Wat leuk. Nou, ik ben nu al razend overzat <laughs> ja, gemaakt. Met razend snel internet. En dat je razend snel... Nu je bundeltje nog. Even wat anders... Uh, ik hoor ja. zo weinig over wat er gaat gebeuren bij de Grand Prix. Dat nou, is nog maar drie maanden. Dus toevallig uh. hebben ze de verkeersbesluiten net genomen. Die, ja? die staan nu online, zeg maar. Hè. Okay. Bij de gemeente kun je die opvragen. En dan kun je, je moet ongeveer zes weken daar liggen om mensen die daar. Ja, ik heb er verder ook nog niet heel veel van nee. gehoord. Ook niet de, de, zeg maar de, de evenementen die nee, er omheen komen. Het ja. dus ja, is een me. beetje stil, ja. Vorig ja. jaar was er veel uh, meer uh, ja. rumoer omheen. Maar ja, dat kwam natuurlijk omdat het de eerste keer was. Ja. Nou maar, ja, ja bedoel, het is net zo leuk als de andere keer. Ja, natuurlijk wel. Ja, nu, nu wordt het wat uitgebreider, denk ik. Maar de, de eerste keer na 35 jaar was het natuurlijk wel heel apart. Maar uh, de tweede keer wordt het natuurlijk ook heel apart. En we kunnen nu meer feesten dan vorig jaar. zeg maar. Dan, ja, dat is waar, ja. Uh, dus ik ben ook heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Maar uh, ja, je hoort weinig eigenlijk. Oh. Ja, ja, je hoort weinig. Dat, dat verbaast mij. Misschien moeten we gaan zoeken op internet. Ja. Misschien wel. Maar dan moet je wel een heel goed uh, glasvezelnetwerk hebben, hoor. Ja, maar ja, dat maar, is wel heel belangrijk. Ik ja, hoor ja, net dat dat wordt aangelegd. Ja, ik ja. ja. ja. oh, wow. zit er net een hele stuk over te ja. Zullen we wat uh, muziek horen? Ja, uh, lijkt me een nee? goed uh, plan. Ach, niet uh, acht. Het is ontbijt in Amerika. Nou, ik heb het toch over Amerika. Ja, ja, dus, uh, pak hem gewoon uh, naadloos over. We're right. right. ja, ja, ja. Voordat je het weet, is het laat? Ja. Dan hoef ik jou niks te vertellen. Nee, absoluut niet. Jongens, een man kan geen kinderen baren. Daar zijn we ze wel over eens, toch? Nou ja, je weet het allemaal niet. Nou, je weet het niet. Als ze heel erg gemberneut En mensen moet je toch zeggen. Er is een arts in India die daar toch anders over denkt. Want die wil een baarmoeder gaan implanteren bij een man. En wat eigenlijk eerst een vrouw was. Dat is een transgender. Ja, ja, vrouw wordt het dan. En die gaat er dus een baarmoeder implanteren, zodat uh, hij, zei, nee, zij. Zij, hé, wat is er nu een <laughs> zij? Een kind kan baren. Maar uh, elke... bij een man die een vrouw was, dan zou je ja, zeggen, inderdaad. als de vrouw was, had ze toch al een. Was ze toch al bedeeld met een baarmoeder? Zo. Uh, meester, ja. uh, nee, ik nee. heb het over een man, uh, die dus vrouw is geworden, maar die heeft natuurlijk oh, gehad, okay. had natuurlijk geen baarmoeder. Ja, nee. Maar goed, elke transgender vrouw wil zoveel mogelijk vrouw zijn. En er wordt ah? ook moeder bij ja. zijn. Dat meent uh, dokter uh, Kausik uit uh, India. Ja. Dus dat wordt uh, heel spannend. en uh, Er worden al uh, uh, operaties uitgevoerd in zijn praktijk... Uh, waarbij mannen uh, naar vrouwen gaan of vrouwen naar mannen. Mm -hmm. Maar nu uh, uh, gaat hij dit erbij, even erbij doen. Maar uh, ja, ik weet niet hoe een hoe kind van... Ja, dat zal uh, opengesneden worden. En, uh, ja, ik ben heel benieuwd wat daar... Uh, wat ja, ik kijk komen. heel vaak naar Grey's Anatomy. En ik weet heel veel over, uh, nu heel veel over uh, medische dingen... Hè? Maar dit is ja. nog niet in een, in een aflevering geweest. Een, <laughs> een baarvader, Een Ja, maar goed. Een baarvader, <laughs> uh, Misschien in het de tweede, tweede deel, je weet het niet. Hè? Maar een baarmoedertransplantatie gaat er dus komen. Ja. ja. Leuk, hè? Ja, dat is wel heel, nou heel ja, bijzonder. Misschien in Genderland goed nieuws. Je weet ja, dat denk ik wel. Het is wel ja. heel, heel goed ontvangen. Ja. Je, je hebt niet. ook ja. gendertee, hè? Gendertee, gender ja. ja. ja Gen Gembergthee. Ja. Oh, dat is ik ken, ik ken Frans Gender. Oké, Frans Gender. Ja, Frans Gender. Oh, ja. Ja. <laughs> Ze is de Aspera 10? Team. Frans, Frans Gender. <laughs> nee. Oké. Okay. Hey, um, Jaap, uh, zullen we de sport een beetje gaan doen? Het lijkt mij een uitstekend uh, plan. Oké, ja. Zullen we het doen? Ja hoor, prima. Oh, <coughs> ja, ik wacht ja, wacht jou, even. Ja, wacht even. Want in, uh, dit in, gaat weer helemaal niet goed. Want, nou, wat ik kwam, heb ik nou weer gedaan? Ik kan ook gewoon ik beginnen uh, hoor, nee nee nee nee, oh. nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nog een keer. Hé, Hans. O, wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Ja. Ja, ja. Als we het over Formule 1 hebben, is er niet zo heel veel gebeurd natuurlijk. Want nee? we hebben geen race gehad. Hebben jullie trouwens de race in Monaco? Hebben jullie ja, ja, ja, ja, zeker. In een café of zo? Of iets? Nee, want toen zaten we nog in Nederland. Oh, dat was ja, je nog in Nederland? Heb, ik heb oh. niet ja. Ja, nee, ik wil dat ja. zeggen, daar ben ik zeker in slapen van. Dat kwam me ja, ook niet bekend voor, maar toen waren ja. we hier nog. Ja, ja. Dat hebben we hebben natuurlijk uh, <laughs> vorige week uitgebreid behandeld. Ja, we kom. gaan nu naar de uitgebreid, uitgebreid. Ik vind het, wat ik raar vind, is gaan ze van Azerbaijan... Aお願い... en dan naar Canada. Hè? En dan weer naar Canada. dat is ook vreemd. Ja, nou. daar heeft Sebastian Vettel al het een en ander over gezegd. Ja, dat zal ongetwijfeld zijn. Ja. Dat ja, is goed. een beetje de recalcitrante man binnen ja, ja, ja, ja, ja, de Formule ja. Nou, misschien dat we de, de, de race in Azerbaijan vorig jaar nog even voor de geest kunnen halen. Want daar gebeurde een hoop. Klapband. Eh, ja. ja, de klapband van Max. Mm -hmm. En wat gebeurde er nog meer? Uh, Hamilton was met zijn eerste rijles bezig. Hamilton die rechtdoor reed <laughs> ja, ja. tegen het einde van de race. Dat hij, uh, ja, er is niet handig. Ik geloof ik twaalfde, buiten de punten. Dat was natuurlijk heel belangrijk voor Max. Om, ja. En die, wie, wie, wie, wie, wie had er wie ook, ook, wie ook weer gewonnen? gewonnen. Peres. Uh, Sergio Peres. Ja, oh ja, Perez. natuurlijk ja. Nou ja, Peres uh, heeft in de belangstelling gestaan. Die heeft bijgetekend, hè? Dat is zoals je ja. nu weten. Dus opeens is het een held geworden. Ja, kennelijk ja. Ik geloof er en, helemaal niks van. Die Christian Horner heeft wel gezegd dat hij net zoveel kans uh, kan maken... Op ja, de natuurlijk, als Christian Horner. Dat het lekker een beetje voor de bune in de denk, uh, denk, denk jij? Ik, ik denk niet dat onze uh, vriend Max Verstappen <laughs> daar helemaal mee eens <laughs> is. Ik denk dat Max Verstappen er nog niet een seconde van wordt. Nee, daarom. Maar ja, goed, hij heeft wel een, een nieuw contract uh, ja, nieuw nou, ja. getekend. Twee jaar. En, uh, voor hoeveel? Uh, hij krijgt uh, 7 miljoen per jaar. Plus oh. 3 miljoen uh, per overwinning. Nou ja, goed. Uh, nou ja. Daar telde ja. natuurlijk Monaco waarschijnlijk ook al bij. Ja. Dus ja, uh, uh, uh, van de eerste 10 miljoen kun je niks zeggen. Ja. Maar dat, uh, daar, daarmee is hij trouwens helemaal niet uh, de best betaalde uh, de coureur natuurlijk. Want Max en uh, Hamilton die zitten allebei op soms 40 Twi miljoen. 20, toch? Uh, 40. 40? Ja, allebei 40 miljoen. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Maar van de eerste 40 miljoen. Nee, uh, okay, uh, licht, bijna, licht, weinig, hoor. Bijna. Maar goed... Uh, uh, en dan brengt de sponsor van Perez uh, ook nog eens 20 miljoen dollar per jaar in bij uh, Red Bull. Ja, dat is dus, dus dat ook niet zou, onhandig, zou waarschijnlijk he? ook een overweging geweest zijn om hem, ja. uh, om hem te behouden. Ja. Maar uh, ja, goed, uh, uh, Perez uh, uh, denkt misschien dat hij wilkamping worden, maar ik denk het dus niet. Maar ik denk het ook niet. Ik denk het ook niet. Nou, hij was uh, wel erg blij met zijn overwinning na Monaco. Hebben jullie het filmpje misschien gezien dat hij de volgende dag van die boot kwam? Ja, hij kon bijna niet meer lopen. Maar er kwam ook nog een filmpje op social media. Ja, daar was hij niet zo blij mee. Ja, inderdaad, dat hij met een of andere vrouw stond te volgens. Tijdens het feest de avond ervoor. En ja, excuses ja. aangeboden als de vrouw ja. en de kinderen. En toen was het weer goed. En bedankt. En bedankt. Ja, en bedankt hè? Ja, okay. Heb jij nog uh, gezien uh, dat filmpje: dat uh, de drie gasten die doen dan uh, uh, Leclerc, ja. uh, nee, uh, uh, Perez en uh, Max na? Nou, nee. het was, was uh, Perez, Max en uh, Sainz. Die was het. Oh, ja. Ja, er was een, een of andere, een, een of andere uh, Britse komiek die dat uh, deed. Oh, Britse Op YouTube. Okay. Nee. En die, uh, die vier jongens die zaten dat uh, te bekijken. Van kijk nou eens, hij, oh, ja. er zit een mannetje die doet ons na. Dus, ja, dat is een hilarisch uh, okay. verhaal. Ja. dat wat grappig. Ja, ja nou ja, goed. Uh, Baku, we uh, moeten uh, wel uitkijken dat we op tijd voor de televisie zitten. Want de race begint om één uur. Ja, middags. Smiddag. Dus niet uh, drie uur, maar één uur. Ja, gaat toch niet kijken, want ja. je vindt het wel spannend, toch? Uh, als uh, Max uitvalt, dan... Het is meestal een dan. aardige race, hoor, in uh, Baku. Want je hebt natuurlijk die hele schalle ja. straatjes met... Uh... Ik vind het wel leuk. Ja, ik vind het wel leuk. Maar helemaal, is het dan uh, een straat? Ja, het is een straat. ja. ja. ja uh, en het is een ja. Red Bull circuit, denk ik. Ja. Maar het is een heel lang circuit, zes uh, kilometer. Er zitten een paar aardige uh, rechte stukken in. Ja. Maar ook heel veel uh, ja, kleine sluip, sluipdoorwegjes ja, het ja, Een Monaco-achtige situatie. Ja, ja. ja echt... Uh je, je zit zo tegen de vangregel in ieder geval. En hoe heet het, heeft in ieder geval gezegd... Um, Red Bull uh, het probleem met, uh, met de DRS uh, helemaal uh, opgelost. Ja, oh, helemaal ja. opgelost. Nou, dat ja. zeiden ze vorige keer ook. Toen gebeurde het weer. Maar ja, goed, uh, ja, ja, spanning erin. Uh, uh, uh. Je, je weet toch niet hoe het allemaal gaat. Hè? Je kan het ook niet weten. Je kan het ook niet weten, man. Nou, er, gaat in, er is in ieder geval een enorme strijd in de Verenigde Staten... over de, de, de rechten van de Formule 1. Mm. Uh, er zijn een paar partijen die dat heel graag willen hebben. ISPN heeft het nu. Uh, ja. Netflix heeft zich in de strijd geborgen. Ja. Amazon. En NBC, NBC Universal. En, ja. Uh, nou ja, het starttarief was 70 miljoen dollar. Vind ik trouwens niet veel geld hoor, voor de rechten van de Formule 1 in Amerika. Maar goed, uh, de, de FOM de, die willen in ieder geval 100 miljoen hebben. Nou, dat zal wel, uh, zal wel lukken, denk ik. Uh, want de Formule 1 is natuurlijk enorm populair in Amerika. Uh, Nico Rosberg ex wereldkampioen die heeft een verloting uh, uh, in het leven geroepen. Uh, sorry, ja, maar het is voor de oorlog in Oekraïne. Ik mag het eigenlijk niet noemen, uh, maar... Ga je gang. Ja, nee, maar ja, goed. Uh, Dit is een nobel doel, dus. Om, dus. om, om Oekraïne uh, te helpen. Uh, wat kun je winnen? Je kunt een, een jaar Tesla rijden winnen. Uh, je, je kan, uh, is dat nou zo leuk? Uh, nou, weet ik niet. Je kan een helm, een helm van uh, William, uh, Williams zijn. oude helm van Williams kun je kun Je binnen. Je werd gratis stroom voor het terren. En je krijgt een meet and greet met onze Duitse vriend. Nou, He dat is hartstikke en leuk? Met Meter Greet? Ja, met Meter Greet. ik heb dat filmpje klaarstaan. Dat dus is misschien even leuk om even te horen. Wat die, wat, die, um, ja. wat die gasten... Oh, dat vind ik wel leuk. Nou, ja, laat op even op die, uh... nou, ik op ja? Heb je het geluid ook van de YouTube ook aanstaan? Ja, die me. staat zeker aan. Nou, ik, ik hoor niks. Dus, eh, misschien, misschien staat er dan wat verkeerd open. Nou, nou misschien <laughs> zouden we aan het einde van het sportblokje. Dat denk. lijkt me een ja. goed plan. Ik zal hem even zoeken. De technische ja. zaken. <laughs> Oké, okay, um, um, we gaan even naar tennis. Er is een getennis afgelopen Ach, weekend in Zandvoort, ja. Maar in Zandvoort? Uh, ja, in Zandvoort. Uh, Eredivisie ge gemengd. Dus het hoogste, de hoogste je dat? level. Hebben wij een tennisveld hier? Nou zeg, ja, de gleden wel man bij de golfbaan. Ja, dan moet je kennen. Niet zo raar doen, hè? Niet dat, zo dat raar doen. Ken niet. Dat ken ik ken niet, ik ja. We gaan ja, ja, niet raar doen, hè? Maar in ieder geval, uh, uh, ze hebben het helaas niet gered. We werden zaterdag uitgeschakeld door Alta uit uh, Amersfoort. Uh, speelden daar tegen gelijk, 3-3. Uh, maar ze verloren op set gemiddeld. Uh, ze kwamen één setje tekort. En dat was zonde, want uh, ja, uiteindelijk stonden Leimonious uit Den Haag... en het Alta in de finale. Daar waren ze in uh, Sanford natuurlijk niet zo heel blij mee. Want uh, Sanford speelde niet meer op, op zondag. Hè. Dat was, was Gisteren? Nee, gisteren was. het. Dan, hè? Maanden, ja. Maar uh, ja, die konden zo drie uur spelen op het, uh, op, op het veld. En toen begon het verschrikkelijk te zeiken van de regen. Dus ze moesten naar hoofdgroepen uitwijken om daar binnen het af te maken. Nou ja. Is het maar, uh... alleen in Buitenveld. Ja, alleen Buitenveld. Ja, gravel. En, uh, maar goed, uh, Harry Ooyenbos, uh, zeg maar de, de, de uitbater van de kantine... Van, ja, die was er natuurlijk helemaal niet blij mee. Want alles was leeg uh, in Zandvoort. Ja. Ik bedoel, en hij is met zijn uh, spullen. <laughs> dus dat is uh, erg ja. jammer. Want uh, nee. ja, je had natuurlijk Zandvoort graag in de finale zien staan... Maar dat gebeurde helaas niet. Uh, wel zijn kampioen geworden de volleyballers in Zandvoort. Van sport in Zandvoort. Dat uh, uh, is leuk. Die zijn weer een beetje uh, opnieuw begonnen. En uh, ja zijn kampioen geworden. Ik dacht van de tweede klasse of iets. En uh, ze komen volgend jaar met, een, met twee of drie teams uh, terug. Dus die club, uh, wat vroeger uh, OSS was. Mm -hmm. Die komt weer een beetje op. En dat is alleen maar goed. Het volleybal in, uh, in Zandvoort. Dat is een beetje. Ik wil afsluiten met uh, golf. En dat uh, doe ik omdat er een uh, zeer uh, discutabel uh, toernooi eraan komt... de Golf Live-series... Ges gesponsord door Saudi-Arabië. Je, je, je, je kent het. Je kent het inderdaad. Uh, die komen met een toernooi... waaraan 48 spelers mee kunnen doen. Het zijn uh, uh, toernooien uh, waar... Elke keer 25 miljoen dollar prijzengeld. Dan uh, heb je het over de, de Kennermer, neem ik aan. Hè? Uh, nee, dat komt niet op de Kennermer. Nee, oh. ze beginnen in Londen. Niet zo ver hier oh, vandaan, okay. maar ze beginnen ja. in Londen. En, uh, hoe heet het? Uh, er zijn acht toernooien waarin in, in, in totaal 225 miljoen dollar voor wordt uh, betaald. Zo. Aan die spelers. En, uh, ja, de, de, de, de, de, de onderste, de, de, de, de, de, de laatste die eindigt, die, die krijgt, geloof ik, al een paar ton of zo. Dus. Uh, dus je kan me nog opgeven. Ja, je kan je nog opgeven. De <laughs> laatste is in november in. Moet je wel stoppen. National in Miami. Er is wel wat voor jou. Ja. Leuk. leuk daar hoor. Ja, dat is Een ja. Moet je En kopen. daar is 50 miljoen te verdienen. Nou, er zijn in ieder geval uh, wat, wat grote spelers zoals uh, Westwood <laughs> en Kymer en Johnson en uh, uh, uh, Polter die uh, mee gaan doen. Maar die uh, kunnen waarschijnlijk verder niet meer meedoen aan uh, de grootste toernooien van Amerika. En, want ze worden gewoon uh, uh, geschorst, dus het is uh, erg vervelend uh, uh, wat, wat er aan de hand ja, is. Ho Hoe zo geschorst? Nou ja, de, de, de Europese uh, organisatie en de Amerikaanse organisatie die zeggen van ja, de, de grote spelers met ons lopen weg. En wij, wij gaan ook gewoon door met onze toernooien. Ja. Maar als zij daaraan daarna mee gaan doen, dan... Uh, dus, maar dat heeft meer een wat politiek gevoeligheid. <coughs> politiek gevoelig, hè, want uh, ja, er, zouden, er zouden er meer mee doen. Mikkelsen bijvoorbeeld, Phil Mikkelsen. Een ja. linkshandige golven. Maar die heeft uh, het hele zootje scary motherfuckers genoemd. Uh, uit uit Saudi-Arabië. En dus, die uh, mag ook thuis blijven? Ja, die, die noemt de reputatie van de mensenrechten Ja, die, die, die, die doet waarschijnlijk niet mee met, met die Saudi-Arabië. Uh, maar uh, ja, die, die, waarschijnlijk worden die geschorst voor de andere toernooien. Dus uh, ja, het ja, is een soort tweespalt in het golf. Uh, die ze weer gaan niet kent. En, uh, maar ja, het gaat allemaal. Om ja. geld, hè? Ja, ja, ja zoals altijd. Zoals altijd. Ja. Nou ja, verder hadden we nog. Uh, ja, ja? ja maar nog één, één, dat Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, ja jouw uh, jo uh, jou onderdeel dus. Joost Luiten, die kennen jullie wel. Ja. Ah, Joost. ja, Joost Auwpik. Ja, Joost Het is wel zo dat hij voorlopig stopt. Want Ach. hij uh, uh, had afgelopen weekend een toernooi uh, waarin hij verschrikkelijk uh, slecht presteerde. Uh, en hij heeft Joost, gezegd van, uh, Joost Joost. Van, van. Joost Luiten. Joost Luiten. De bekendste golven van. Joost oh, okay. Luiten. Als je ja. hem ziet, hoor je hem fluiten. Ja. <laughs> hij gaat trouwens om. Hij gaat trouwens trouwen met uh, oh, de dochter dan... van uh, Nigel ja. Linkester, ja. Melanie. Ja. Maar dat is even terzijde, ja. maar hij uh, ziet het helemaal niet meer zitten voorlopig. Hij uh, stopt helemaal. Net zoals onze wielrenner, Tom. Dumoulin. Gaat die er ook weer mee Die mee stopt ook helemaal. Die stopt helemaal. Die vrouwen. stopt helemaal? Ja, ja, dat meen ja, je niet. Ja, ja. Terecht, jongen. Hij kan hij de druk niet meer aan. En, ja, bijna zijn ja. rug. Dus, uh, bijna zijn Nou ja, oh, oh. Dat, dat is gewoon zo. Oh. En als laatste wil ik nog even zeggen dat de stichting Duinbehoud, Onze ja? fijne vrienden. Ja. Uh, toch doorgaat met de strijd tegen de stikstofuitstoot bij de Formule 1. En ze gaan nu naar de Raad van State. Dus... Uh, ja. Dat ja, het zijn wel door, uh, zo, ja, doordrammertjes, he, die mensen allemaal. Ja, ja. ja want... maar ja. Goed. Goed. Maar ik denk dat ze niet zoveel kans maken met de Raad staan Nog even over de, over de Grand Prix, waar ik het over had. Ja. Conor Moore was de, hoe heet het, dat is degene de die het gemaakt, de komiek. Oh, Conor Moore. Had, die ja, heeft een, en, en de, de, de, de Max Verstappen, Sergio Perez, uh, Carlos Sainz en Charles Leclerc. Doet hij nou? Ja, die bekijken het. Mooi hoor. But easy last week heel we very well as a team we we took our opportunities strategy had... Max. This is very unfair, but okay. Ja, <laughs> <laughs> yeah, of course uh, dus hij doet al die, uh, die ja, ja, ja. dit was Sergio Perez trouwens. Dit was Sergio Perez. Dit is dan uh, Max. Ik denk het heel goed very good I, I, yours is heel goed. He is de really good. He's yeah, probeert Max probeert een uh, blikje Red Bull op te krijgen. Oh. Uh, last week I was very lucky yeah, lucky yeah, yeah. <laughs> <laughs> It was like. Wait, wait, wait. Het is heel grappig hoe zij erover... praten. Ja ja, ja, ja, ja, ja mooi. Maar je moet maar eens kijken ja. op, uh, op ja, uh, YouTube. Leuk. Hoe heet die man nog weer? Connor Moore. Connor Moore. Connor Oké. Okay. Okay. Nou. Um, nou. laten we hem uh... Ik heb een hart meegenomen jongens. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins.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 Stepping outside, she is free, she We gave her most of our life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 Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She, we never thought of ourselves. She's been... Never a thought for ourselves. far away Waiting to keep the appointment she made Meeting a man from the motor trade She Dagen van de Beatles. En uh, even, uh, ik vertel het net al. Uh, het is uh, morgen 50 jaar geleden, jongens, dat de Beatles in Nederland waren. 50 jaar ja, geleden. Ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Ik was ja. 18 toen en uh, ja, ik had eigenlijk wel naar Blokken kunnen gaan. Want ik kom uit die buurt, en Blokken eh, waren ze in de veiling ja. En ze waren hier, hier ook in de buurt, hè, in Lisse, bij, bij de Treslon in Hellegom. hè. ja. heel Hellegom he? ja. ja, Hele, ja. was het, ja. Ja, en in Amsterdam natuurlijk. En in Amsterdam, maar we hebben ze niet gespeeld. We hebben ze alleen de rondvaart hebben gedaan. hebben ze de rondvaart gedaan, ja. ja, ja. Ben jij erbij ben geweest ook niet, hè? Nee, nee, nee. Vijftien nee. jaar geleden. Is het ik niet was zestien, geloof ik. Ja, ja. Ik mocht niet. Ja, jij was een stuk jonger. Maar <laughs> ik, ik was zestien. Ik was zestien toen ik naar, naar de Kralingen Pop ben ik wel geweest. Meen je dat? Ben er geweest? Op de Brommer, ja. Je ja. meent het. Met Herman Leek. Herman, kapper. Maar ik mocht ook niet van mijn moeder. Maar ik zei: Ik ga wel. Ik heb een brommer en ik ga gewoon heen. En ik heb kaartjes voor 35 gulden hier in de voorverkoop. Dus wij zaten daar bij dat op Popfestival. Met een tentje hadden we mee. En dan de volgende ochtend deden we het tentje heel voorzichtig open. En allemaal naakte vrouwen zo bij dat Kraningense plak. Geweldig, jongen. Zo gelach ook. Maar ik kan me nog goed herinneren... Mungo Jerry, kennen jullie nog wel? De, ja, hè, de in de Summertime. De dat was de enige in die ze hebben gehad. Ja. En er gingen duizenden <laughs> van die plastic bordjes... die gingen door de lucht heen. Dat kan me nog heel goed herinneren. Ja. Maar ja, achteraf gezien waren er natuurlijk geweldige grote groepen. De Beurs en ja. we, weet niet ja. allemaal wie er allemaal stonden. Uh, jo Johnny Winter en die gitarist. En ja, nog een aantal. Ja, de, Bizar. Jefferson Airplane. Ja. Dus ja, het was een, uh, Jefferson. een geweldig. Oh, dat, trouwens, uh, uh, over dat uh, legendarische concert uh, gesproken in Blokker... De, daar zat Ringo Starr niet bij. Hè? Nee, nee, dat klopt. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Die werd toen tijdelijk vervangen door een andere drummer. Dat is Jimmy Nicol. Jimmy Nicol, ja. Ja, ja, ja dat klopt. Ja, ja. Maar toen waren ze dus al met het milieu bezig. Met plastic bordjes uh, gooien. Ja, ja, ja klopt. Toen kon, dat nog, hè? Toen kon ja. dat nog plastic door de lucht heen ja. gooien. Ja. Nou, het ja, kan, dat kan nu nog wel. Als je ziet wat er voor een tering zo achterblijft <laughs> ja. na een popconcert. Ik dacht dat even op het journaal gisteren. Dat zijn allemaal mensen met het milieu begaan. Jongere mensen. Maar ja, dat is wel de bedoeling dat dat Goed, Wel de bedoeling. Ja. Dat over een jaar of tien het hele plastic ah, het eruit wordt, het, het wordt een ton. Het gaat er niet uit. Nee. nee, want het is het ultieme verpakkingsmiddel. namelijk. Ja. Nou, ja. ik heb daar ook nog weer wat over gezien. Ja. Uh, er is een, uh, een enzym... Ja. dat schijnt dat plastic... Op te eten. Op te eten. Oh. Ja, ja. En uh, dan blijft er dus alleen nog maar een plasje water over. Ja. En daar zijn ze al mee bezig. Dus uh, dat, dat zag ik gisteren ergens uh, voorbij komen. Dus, uh, wie wie lust er nou uh, plastic? Oh, die, uh, ja, die de enzym, enzym. hebben we oh, dus het ook. E uh, nee, nee, uh, uh, nou N Z y M. Ja, dat heb ik altijd op een boterham zo okay. ja, ja, Nou ja. ja. Ja, het zou kunnen. Ik. Uh, ja, maar ik ben, uh, mooie tijden met die festivals. Ja, geweldig, geweldig. Ja, ik, maar uh, de tijd ja, is geweest. Maar we hebben ook hier. Heb uh, jij die uh, special uh, gezien van uh, Henk Jons Smits? Wat? En Jan Smits heeft een special gemaakt voor Max ja. over, kraning, eh, ja, over ik Kraningen. Ja, heb ik wel gezien. Dat was erg leuk. Ja, dat was, was, ik, ja. Leuk. Ja, ja, was uh, zeker leuk. leuk. Zeker leuk. Ja. Ja. Ja. Ik had net een brommer en uh, ik ging mijn Hoofddorp al een keer onderuit. <laughs> ja. had je, nog die, uh, je had nog niet die grote snelweg naar Rotterdam, dus allemaal binnendoor. dat uh, ja, ja, ja, was een mooie tijd, was een mooie tijd. Wat had je voor een brommer eigenlijk, Hans? Ik had een poeg. Een poeg? Ja. ja. Nou ja, ik ben ik op naar de Costa Brava geweest. Dus dat had op een poeg? Wel, ja. Zonderzadel. <laughs> <laughs> <zaal>. <laughs> Zonderzadel ook nog, ja. Maar daar kom je waar? aan, heb je toch pijn in je reeds, jongen? <laughs> ja, maar dat was inderdaad ook uh, bij Rotterdam. Alles kruipt door, sluip door. Ja, ja, ja, ja. En, uh, ja. Maar goed, dat was uh, een van de mooiste reizen. Maar hoe de lang heb je daarover gedaan, dan? Dag uh, je, uh, heen vijf dagen terug drie dagen. Okay. En je ging negen dagen, of niet? <laughs> nee, nee, we zaten er oh. aan de rekening. De eerste dag Dinan, de tweede oh. dag verdun... de derde dag Boon, de vierde dag naar Born okay. en de vijfde dag kwam ik smiddags uh, aan ja. in mijn eentje. Want we hadden natuurlijk wat, wat waren een... drie poegjes en een hondaatje... maar die hadden allemaal verschillend opgevoerd, verschillende okay. aandrijvingen. En ik had ja. maar twee versnellingen. En mijn, die van mij die liep, wel, uh, liep wel lekker op vlak land... Maar ik moest natuurlijk qua touren vol gas in mijn <laughs> ene Pyrenee overzien te komen. <laughs> dus, maar ja, toen kwamen wij dus aan in dat plaatje waar ik... Uh, en ik het zojuist over hadden, yeah. waar we nog elk jaar komen. En dan als je na vijf dagen op de Brommer te hebben gezeten, <laughs> ja. reed hij me eentje zo het paradijs in. <laughs> ja. ja, dat, dat is een mooi verhaal. Ja, ja, ja, ja. Ik heb nog gekeken of Adam en Eva zag. Maar ja, die, ja, die waren er net weg. waren net weg het paradijs. een <laughs> ja, ja. appel aangeboden door een, ja. een een of andere slang. Ja. Ja. Ja, ja. ja, maar dat is ook merkwaardig. We hadden het net over die, die, al die gendertoestanden die ja. vandaag de dag... Uh, Adam en Eva hadden toch twee zoons? Ka en een uh, appel, yeah, Hoe ja, hebben ja. ze die, die zich dan kunnen voortplanten? Of wie wie, wie wacht even, was dan die wacht vrouw? Ik ben een beetje bijbels onderlegd. Moeder te graag. Nee nee Ik ben een beetje bijbels onderlegd. Laat ik eerst uh, zeggen hoe, hoe Adam en Eva. Dat was een riep uit het lijf van Adam en daar is Eva uit ontstaan. Toen zijn inderdaad die. Die twee kaaien en, Abel. en abels. Ja, en voor de rest weet ik inderdaad, inderdaad niet hoe nee, maar dat er maar ja, voortplantingen Dat is, juist, dat is ja, toch wel even ja. de handvraag. Ja, ja dat ja, is dat de handvraag is. inderdaad. Ja, ja. Ja. Terecht. Ik ja. vind, het het het, graagelijke... uh, vind het een moeilijk verhaal. Ja. Het is ook een moeilijk ja. verhaal. Ja. Ja. Hè? Ja. Denk ja. Je niet? Ja, ja pastoor van Diepen kan ik het niet meer vragen... want die staat nee. al jaren buiten. Ja. <laughs> nou, goed. Ja, ja, er zal wel iemand zijn die... Stel ja, die, uh, die pauze wel even bellen. Wat ik ach, wel ja. ja. Uh, die weet het wel. Die denkt dat hij het weet. Ja. ja, dat weet ik wel. Dus ah, uh, daarom... Maar ja, die wil er, het niet zeggen. Uh, uh, een stukje uh, misschien. Ja, een stukje maar. Ja, lekker een stukje doen uh, hoor. Uh, uh, uh, <laughs> uh, alles, alles, alles. Iets met Michael Bublé Zoiets, Ja.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 Ja, ik, Lekker liegen, ik, ik, Lekker ik, zeg, ik zeg een beetje niets aan de handmuziek, maar dat nee, ben ik dan weer. Ik vind niet het in. hele leuke muziek. Ja. Hé hey, jongens, we ja. moeten even de, de eigenaren van Café Buitenspel feliciteren. Bestaan staan er ja. tien jaar alweer. Ja. Komen jullie er wel eens? Nee, maar eerst dat. Buiten nou, de voormalige uh, Bar. Ja, ja in de Kosterstraat uh -huh. inderdaad. Ja. Tien <coughs> eigenaren, nou, die zijn tien jaar geleden begonnen. Daar zijn er nog vijf over, geloof ik. Ja, maar er zijn er ook weer een paar bijgekomen. Ja, er zijn er daarna een paar bijgekomen. Maar, maar waarom heet dat dan... Maar het, maar het, was, het, was, het was er nog niet. Nou, ja. ze hebben er een sportsbar van gemaakt. Ja. Dus er hangen de, er... Hangen nee, de, we de, hebben niet... met zitten wij er niet. Twintig televisies. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Tenzij ik uh, aan Edwin Sibbel vraag of jij een optreden wil doen. Dan ja. uh, zou het uh, natuurlijk kunnen. Maar vooral maar, gericht uh, op uh, Ajax en de Formule 1. Maar het is, uh, het is een leuke vee. En uh, ja, ja, altijd gezellig. Maar, ja, is er dus, veel veranderd sinds de Oasebar? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja? Ja. Ik ben er nooit meer geweest. Oasebar was ja, een legendarisch. Oasebar, eh, maar ik, ben, ik ben nooit in, uh, hoe heet het nu? Ik was in de Oasebar. Hans Bank zat wel. El Banco. Corbors uh, ja. uh, uh, uh, ja, heeft erin gezeten. Ja. Maar het verhaal, ik heb wel eens een legendarisch verhaal gehoord over de Oasebar. Uh, toen, waren, toen keken ze ook wel een beetje naar sport. Dat ging over een tenniswedstrijd. dat Borg daar een oervervelend duel stond te spelen op Wimbledon. En op een gegeven moment was een van die gasten dat zo zat. Die zaten dus ook boven. Die pakte die tv op. En je rukte hem zo uit dat, st uh, uit dat stopcontact... En op, zo de straat op. Oh, en al spelend, hoorde ik, gingen ze naar beneden. Want die, te, die, die, die tv, die deed het dus kennelijk nog. Uh, dus ze uh, zei, Doet hij <laughs> do, dat thuis ook? Ja. Ja. Dat, ja. Werd, dat werd wel later nog een keer gezegd. Ja. Van, uh, van doet hij dat thuis ook? Ja. Maar, maar dat waren niet van die platte tv'tjes. hoor. Nee, nee dat waren ja, van die ja, beeldbuis uh, ja. ja. nou, nou, Dat stortte ja. met een uh, luid uh, kabaal uh, ja. op, in de korstenstraat. Ja, dat een flinke plof. Ja, behoorlijk wat. Maar ja, je gaat je tv naar huis uitgooien. Omdat er iemand slecht uit de tennis Dat was echt. Waar. Nee? Het, het, het schijnt gebeurd te zijn, dus het zegt ook iets over maar, de persoon die ja, dat lijkt mij ook. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, ja, die is die is ook vermanend ja. toegesproken, geloof ik, door de heer Bank uh, destijds. Ja, dat lijkt ja, me ook. -bank was, ja. Elbank, maar deed jij mee aan die rallies vroeger ook? Of niet? Nou? Nee, ik ben nee. geen clubman rally, Hans oh. nee. ja, bank, uh, ja, bank organiseerde die, die ja die met de drie daar vroeger. Ja, was wel een ja, er was ook een vaste klant daar, vaste gasten. Erik van der Storm. Ja, Erik van der Storm. Ja, dat waren gouden tijden. Ja, Wim Wiebes, hebben en Ziel, deed ook mee. Maar op een gegeven moment kon hij in lichter laaien. Enorm grond Dat is weer in de tijd van een koor geweest. Ja, een koor bos volgens mij. Ik denk is een oasemarkt. Ja, behoorlijk uitgebrand toen. Oké. Okay. En er is een hele tijd dicht geweest. In, ja. in, in, in en toen in. kwam de club van Frank Vink en zonder Oort erin met The Wild Child. Oh, dat is en zo en zo daar goed, heb hoor. ik nog menigmaal een avondstuk ja? Uh, geslagen. Ja, dat oh. was ook uh, eigenlijk best wel een. Toen was het een beetje zo'n uh, zo, zo schurende kroeg. Uh, waar, uh, de ja. Doors, uh, de Stones en oh. uh, noem maar op. Uh, Led Zeppelin. Het maar. werd allemaal dag gedraaid. Toen toen ja, dat ik, was uh, wel uh, een lang beetje lang mijn tuig, straatje. Maar ja. was het. In midden jaren negentig, Ger. Dus toen was ik tegen de 30. Allemaal. Lang haar tuig. doet helemaal niks, weet je Alleen ja. maar niet een beetje een ballonnetje lopen zouden. Oh, ja. Je moest alleen niet op de wc komen daar bij de Waaltje Dat was niet echt een belevenis. Hoe heet ze? Nee. Nee. De Waltjaad. Ja, de we zijn er trouwens ja, ben Jij bent de warger met de lachgasbonenboos. <laughs> oh, ja. <wat, laughs> ja. <gul. laughs> <laughs> Lachasbonenboos. <laughs> ja. Moet er maar gaan. Ja, maar misschien gaan we het straks wel even ja, over die gaan. apen hebben. Lijkt mij een goed plan. We gaan eerst metraak. even naar het uh, nieuws luisteren. Dat Waarom? kan je beter overslaan, maar goed. Tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11.